at least they flap their to emotion. romance no quarrels, Het zit er alweer bijna op. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Fine Romance, Ella en Louis Armstrong. Ella Fitzgerald natuurlijk. En de groeten en een fijne dag nog van Fred Kamsberg's presentatie. It's a fine romance, my dear judges, two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. Oh, we don't have the thrills that the march of time has. But I'm a very fine romance, my Good woman. My strong age in the wood. Woman, you never give the outfits I sent a glance. No, you like cactus plants. <laughs> This is a fine romance. A fine romance, my dear Duchess. Two old fogies who need clutches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 In Bagdad zijn vanmorgen op twee plaatsen aanslagen gepleegd. Minstens 18 mensen kwamen daarbij om en er vielen bijna 100 gewonden. Onder de doden zijn twee politiemensen. Twee autobommen ontploften bijna gelijktijdig. één in het westen en één in het noorden van de stad. Ook elders waren ontploffingen, daarbij vielen alleen gewonden. In Afghanistan zijn acht kinderen om het leven gekomen toen ze met een raket aan het spelen waren. Het projectiel lag in een dorpje in de noordelijke provincie Kunduz. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn de acht kinderen vermoedelijk omgekomen door een raket van de Taliban. Niet duidelijk is of de raket gisteren is afgevuurd tijdens de verkiezingen of dat hij niet is ontploft bij een eerdere aanslag. Afghaanse verkiezingswaarnemers twijf, betwijfelen sterk of de verkiezingen van gisteren eerlijk zijn verlopen. De 7000 waarnemers hebben overal gevallen van fraude en intimidatie geconstateerd. Zo werd in sommige dorpen gestemd met valse stemkaarten en veel mensen stemden meerdere keren. Volgens de kiescommissie was de opkomst hoger dan 30 procent, maar volgens waarnemers bleven op veel plaatsen bijna alle kiezers weg uit angst voor de Taliban. In Barendrecht is gisteravond laat vermoedelijk geschoten op een tram van de RET. De tram van lijn 25 reed bij Barendrecht onder een viaduct bij de A15 toen twee ruiten ineens flink beschadigd raakten. De politie vermoedt dat er met hagel op de tram is geschoten. De 13 passagiers in de tram in Barendrecht kwamen met de schrik vrij.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 Dus Met de muziekboulevard op deze zondagmiddag ja, Het is eigenlijk in het teken van de autosport Goedemiddag, het is vandaag 19 september Welkom bij deze dus zondag De Trophy of the Junes En tegenwoordig geeft het hier een naam De Wijzenol Trophy dat is vandaag de hoofdmoot tussen 12 en 5. Want straks tussen 2 en 5 komen hier de heren Harms en Veugen om het een en ander te vertellen over de races die zijn gereden. Nou, inmiddels is de tweede race van de Dutch GT4 ten einde en daar gaan we straks natuurlijk het een en ander over horen. Van onze verslaggever Willem van Densen, want die is uh, daar ter plaatse. Maar er is natuurlijk eerder op de dag, is er ook al het een en ander geweest. De Dutch Clio Cup. En dat was een lange afstandswedstrijd. En die wedstrijd die werd uh, al gewonnen door niemand minder dan Ruud Steemitz. Nou ja, hij heeft uh, nog niet zo gek veel uh, op zijn palmares staan. Maar dat was al een uh, leuke winst voor hem. Het zag er overigens niet naar uit. Hij trok de winst naar zich toe in de laatste fase van de wedstrijd. Want de wedstrijd was drie kwartier lang. En lange tijd was het de jongeling Max Braams. Die wij hier ook tijdens Pasen hier hebben gehad in de studio. Als gast. Toen heeft hij het een en ander al verteld over hoe hij het... Komende seizoen zou bekijken. Nou, Max Braams die had een lange tijd had die de leiding in handen. Maar hij moest natuurlijk in deze drie kwartiersrace race ook nog wisselen. Dat geldt trouwens voor elke rijder in de Dutch Clio Cup. En hij wist weer terug te komen op een eerste plaats. Had dan een kleine voorsprong. Maar het hele veld kwam toch weer terug. In een beetje in de achterbakken van Max Braams. En Max Braams moest toen toch. Uh, ja, uh, het hoofd buigen ten opzichte van uh, de andere rijders. En de andere rijders, die waren niemand minder dan uh, Sandra van der Sloot. En uh, dus Ruud Stemets, die uiteindelijk dan de wedstrijd wist te winnen. Uh, Max Braams werd uh, dus derde. En uh, later in... Deze vijf uur zal er natuurlijk nog wel het een en ander te vertellen zijn over het verhaal wat hij beleefd heeft. Straks gaan we natuurlijk horen hoe het de andere races zijn geweest van Willem van Denzen. Er is sowieso nu een pauze aan de gang bij het Zandvoort. De heer Frank Versteeg zal zo dadelijk met zijn vliegtuig... Uh, eventjes wat uh, demonstratiedingetjes uh, uh, laten zien boven uh, de baan. Of die gaat landen, dat is uh, vers 2. Ik heb me laten vertellen dat dat niet uh, gaat gebeuren. Dat deed hij wel tijdens uh, de uh, masters, uh, tijdens de RTL-GP-masters. Toen landde hij wel op het rechte stuk. Maar of dat uh, nu ook uh, gaat gebeuren, dat is uh, nog maar even de vraag. Nou, dat is een beetje de kop van, uh, van deze muziekboulevard. En in ieder geval begonnen we met uh, Simply Red... Heel erg leuk om altijd zo'n nummer eventjes weer voor het voetlicht te laten komen. Money's too tight mention. Ik heb uh, ooit begrepen dat het nummer uh, gecoverd is. Maar je moet me nu even niet vragen van wie die cover dan wel is. Cover, cover. Ja. Het uh. Nederlandse woord ligt er gewoon erg dichtbij. Maar het is natuurlijk een, een nummer wat natuurlijk als eerder is uitgebracht. Zo moet je het uh, zien. Dan weer terug naar de plaatselijke muziek. en Dit is een band uit... Ik vind dit het meest vooruitgeschoven nummer wat ze hebben. Het is Cinder Shell, Alpha Box. Lisa was dat, Lisa Lois met uh, het uh, nummer Halleluja... wat ook al eens eerder uitgebracht uh, werd door Tom Waits met die hele raspende stem in ieder geval. En dan uh, gaan we even terugblikken op wat er uh, gisteren is uh, gebeurd... tijdens de uh, Trophy of de uh, Dunes, De uh, Wijzerenol Trophy, zoals die tegenwoordig heet. Want er, er zijn uh, een aantal uh, races uh, gereden. De twee uh, stuks. Uh, de Formule Ford is uh, onder andere gereden. Maar ook de Tourwagen Diesel Cup... Die wedstrijd uh, die ging ongeveer, uh, ongeveer uh, 100 uh, minuten. En Jeroen Dik is uh, de man die op dit moment de aanvoerders uh, uh, gaat uh, naderen uh, na de overwinning van gisteren. Die wedstrijd is niet helemaal door hem gewonnen. Want het duo Christian Frankenhout en Jackie van der Ende, dat waren de mannen die het mochten doen. Maar deze twee heren reden buiten mededinging om. En dan is het zo dat degene die dan op de nummer twee plek komt, dat dat dan de eerste is. En dat was Jeroen Dik. Die heeft tijdens de hoofdrace van de Argos Super Tourwagen Diesel Cup Gewonnen en dat uh, kwam doordat zijn grote rivalen met elkaar in aanraking kwamen. Uh, het deed dus de rijder in de Volkswagen Golf 6 goede zaken in het kampioenschap. En het podium werd uh, gecomplementeerd door de equipe van Jeroen Bleekemolen en Henry Zumbrink. En het duo Ron Zwart en Marcel van Leen. En daar uh, hadden we uh, ook nog een gesprek mee. Tenminste, ik samen met Willem van Densen met Marcel van Leen. En alleen zij uh, de gekke hier uh, met Ron Zwart. Dus dat uh, gaan we straks allemaal even nog beluisteren. Verderop in deze durende Marathon uitzending... Marcel Roelenveld kende met de Volvo C30 D5 een slechte start. En vanaf pole position zag hij meerdere rijders aan zich voorbij komen. Maar zoals gewoonlijk was ook nu de Volvo erg snel in de beginfase van de wedstrijd. En heroverde zelfs in korte tijd de koppositie. Maar dat was niet al te lang een leven beschoren. Want ja, die Jeroen Dik kwam uiteindelijk naar voren. En nadat de verplichte pitstop was ingelost, was de volval van Marcel Roelenveld en Bas Baas uit de kop verdwenen. En voerde inmiddels de 120 diesel van Jeroen Blekemolen en Henry Zumbrenk het veld aan. Zulke aardige detail: die 120 diesels die hebben een, uh, ja, een andere verandering uh, gekregen en zijn een stukje sneller uh, geworden. Uh, ja, dan uh, werd er ook gezegd uh, dat uh, Frankenhout samen met Jackie van de en de buitenmededinging uh, meededen in deze Toelwagen dieselcup. En ze deden dat met een BMW 123 Diesel Coupé. Deze gloednieuwe uh, BMW voerde lange tijd het veld aan en werd enkel bedreigd dus door de golfrijder Jeroen Dick. En Dick kwam uh, ja, er kortstondig voorbij, maar gaf zich uiteindelijk gewonnen. Met Christian was het uh, flink knokken, zo zei uh, Dick na afloop. En uh, het was natuurlijk wel duidelijk dat hij samen met uh, Jackie van der in de Einde buiten mededinging omreden Zo vertelt Dick met een grote grijns na afloop van de wedstrijd. De rivalen uh, van uh, Jeroen Dick kwamen uit een andere Volkswagen Golf. Die worden bestuurd door Dennis de Groot en Ronald Morien. En uh, de broer van, uh, van Jackie van den Enden, uh, Ricardo van den die samen onder andere rijdt met Marcel, van Nooren, Marcel Nooren, die uh, waren ook nog in het veld uh, te vinden. Maar uiteindelijk uh, was het dan de equipe van de Enden en Frankenhout die als, als eerste over de finish kwam. Maar zoals gezegd, uh, zij deden voor spek en bonen mee, tenminste uh, buiten mededinging. En dan uh, mag degene die nummer twee is de overwinning opeisen. Daardoor werd het tweetal rond Zwart en Marcel van Leen, die uh, uiteindelijk als vierde over de streep uh, kwamen, uh, werden dus als derde afgevlacht en mochten dus de bekers ophalen. Dus dat was uh, een prettige bekomstigheid voor de Zandvoorter en de halemer. Dus dat uh, was een aardige uh, verhaal. Uiteindelijk zijn uh, de equipe van Os en Bouwhuis niet geclasseerd. Evenals het duo Brunsveld en Lakersveld in een Seat die ook niet de finish wist te halen. Dus dat is het verhaal van gisteren. Zo, dan weten we dat allemaal precies wat er gisteren al gebeurd is in de toewagen Dieselcup. En in ieder geval straks nog even de Formule Ford die ook geweest is. Misschien dat dat even meegenomen kan worden voor het verhaal van... Het circuitpark Zandvoort zelf. Waar een beetje de donkere wolken boven het circuit een beetje samenpakken. En of er nog wat regen uitvalt, dat zullen we dan zo dadelijk wel merken. The sound of drums People couldn't believe FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dat was vlucht 13 trouwens met Lief. Maar we gaan over naar het Zandvoort. Nou, oh, hij is buiten bedrijf. Nou, dat is ook heel erg fijn. Dan ga ik het nog een keer proberen. Eens kijken of het gewoon lukt. Er zijn soms van die momenten dat je dat niet helemaal in de hand hebt. Dus even kijken of we het nu wel voor elkaar gaan krijgen. Ja. Ik denk dat ik ook gewoon de verkeerde lijn heb uh, te pakken gehad. Hè? Ja, ik ben er ook niet helemaal bij, geloof ik. Uh, ben je er, Willem? Ik ben er nog. Steeds, ah! uh... <laughs> ja, weet je wat? We typisch geval van een verkeerde lijn uh, pakken. En uh, dan, uh, dan weet je het wel, hè? Dan, uh, dan zit, ik zit er nog niet allemaal in, geloof ik. Goed. Uh, <laughs> we gaan uh, even beginnen met, uh, met alles wat, uh, wat uh, vanmorgen is gebeurd. We hadden natuurlijk al de Dutch uh, Renault Clio Cup. En nu is het uh, uh, ja, een beetje rustig, geloof ik. We hebben net uh, een, een demonstratie gezien, toch? Ja, we hebben net onder andere Frank Besteed gezien... die uh, met zijn uh, aerobatic show, met zijn vliegtuig, een show heeft, heeft weggegeven. Dat heeft hij ook al gedaan tijdens uh, de Masters. Tijdens de Masters uh, was het uh, iets wat spectaculairder... want toen uh, landde hij ook nog op het rechte eind. Dat heeft hij uh, vandaag achterwege gelaten. Het speelde zich uh, voornamelijk in de lucht af. Ja, en altijd leuk om zo'n uh, stuntvliegtuig... Weer bezig te zien... Ja, dat, dat is één kant van het verhaal. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal races gezien. De Dutch Clio Cup die werd vandaag gewonnen door Ruud Steemets met een verrassend optreden van Max Braams. Maar daarover straks later in de uitzending en in de middag natuurlijk meer. Want we hebben in ieder geval Max Braams en Hans Bos gesproken. Want dat waren de mensen die min of meer het een beetje bepaalden. Hoewel Hans Bos niet, maar Max Braams wel. De tweede wedstrijd, dat was... Voor Volgens mij de Formule Fort. Nou, het ging wel met een F, maar dat was de Formule 6. Oh. Uh, <laughs> <Zie je? laughs> toch niet helemaal erbij uh, vandaag, maar goed. Het was, was een race over 12 uh, ronden inderdaad. En uh, ja, daarin uh, gaat er toch wel een man uh, richting kampioenschap. Uh, Hij wist dat nog niet uh, binnen te hengelen vanmorgen, maar dat is uh, Nieuws Langeveld. Hij uh, is. ...komt uit voor een uh, Zandvoortse team uh, van Dylan Koster. Dus uh, ja, dan een beetje Zandvoorts succes. Het was niet het enige uh, Zandvoorts succes in deze klas. Want uh, ja, de inmiddels 17-jarige, uh, denk ik, uh, Dennis van der Laar... ...die eindigde op een mooie derde podiumplaats. Daartussen zat nog uh, Marte Graaf. Marte Graaf, ja, die zat eigenlijk 12 voor ronden lang op de trekhaak van... Uh, leider in de wedstrijd. Hij is er één keer uh, iets voorbij te komen. Dat was in het Tarzanboog. Maar het was toch uh, Niels Langeveld. Die het in zijn voordeel uh, besliste. Vanmiddag gaan die uh, jongens en meiden nog een keer reizen. Dan is het wel zo dat de eerste acht... Uh, ja, die worden omgedraaid in de startopstelling. Dus dan zien we ja, op de achtste startplaats uh, Niels Langeveld terug. En op de zevende Marten Graaf nou, wij staken hem nog even. En uh, Marte Graaf dan. En uh, ja, die heeft snode de plannen om toch uh, de zes uh, auto's die voor hem staan uh, toch nog even voorbij te gaan uh, vanmiddag in die uh, twaalf uh, ronden durende race. Dus ja, spektakel uh, vanmiddag hopelijk in de Formido uh, Swift Cup. Ja. Uh, dat, uh, nou, nou ja, goed, uh, we weten allemaal een beetje het verhaal van Martin Graaf Dat hij een beetje een, wat, wat minder seizoen is Maar hij is nu weer een beetje terug aan het front Dat, uh, dat is uh, in elk, elk geval een prettige uh, bijkomstigheid uh, De Formule Fort dan uiteindelijk Want uh, dat was wedstrijd nummer drie Formule Fort. Uh, gisteren ook een reis uh, geweest die uh, gisteren werd gewonnen door uh, Pieter Schothorst. Uh, gisteren een andere Formule Fort activiteit, even aan de zijlijn dan. Maar uh, Michel uh, Florie uh, gisteren op het uh, dak van de, van de starttoren uh, zijn uh, langjarige vriendin uh, ten huwelijk gevraagd. Dat was uh, zijn succes gisteren, want uh, gisteren viel hij uit, uh, wist niet eens wat start te gaan in de opwarmronde, ging het al mis met zijn uh, formuleport. Nou, uh, voordat alles heeft hij uh, vandaag uh, de kroon erop gezet, want vandaag wist hij... Uh, ja, en uh, eigenlijk een race uh, van 12 ronden lang uh, gevecht met Pieter Schorthorst. En uh, ja, Pieter Schorthorst, een uh, jongen van uh, 17 uh, jaar, ja, die moest het toch afleggen op ervaring uh, tegen uh, Michel, Flori De 50 al gepasseerd, gepasseerd maar toch uh, in staat om hier op deze zondag uh, de Formule Porte uh, overwinning uh, binnen te halen. Dat was de formule Ford. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, de Dutch GT4, die al uh, de eerste wedstrijd heeft uh, gehad. Uh, en daar uh, is ook wel het een en ander over te vertellen, denk ik. Ja, Dutch GT4. Uh, ja, de koningslast, zo wordt of, door een hoop mensen genoemd hier op het circuit van Zalvoort. Ja, een van de toppers daarin, uh, de Egers-BMW van... Uh, Huis van Ricardo van Ende. Huis van de leider in het kampioenschap dit jaar tot nu toe. Uh, race 2, want gisteren was er ook al een race was het. Ricardo van Ende, die die Egers BMW zou gaan besturen. Nou, de opwarmeronde de mastersbocht bocht uit en uh, ja, de motor uit. Dus uh, ja, die uh, wist hem nog wel op de start. Uh, de pit nog daarna nog één of twee rondjes gereden. Maar, uh, geen succes voor de e bmw uh, Wel succes voor uh, ja, de zachte geest, zullen we dan maar zeggen. Phil Bastiaans uit uh, Limburg, uh, die uh, met zijn Porsche uh, ja, van start uh, tot finish leidde. Er was nog even kort een uh, gevecht om plaats twee tussen uh, Jeroen Bleekemolen uh, in de uh, Data House Corvette. En uh, in de andere Data House, uh, Corvette, uh, Danny van Domme. Maar het was uiteindelijk toch uh, Jeroen Bleekemolen uh, eerder deze week uh, vader geworden. Die plaats wij uh, wisten binnen te hengelen En uh, ja, wij daarom toch een zo'n groot succes met uh, Danny van Donger op een derde plaats. Nou, dat uh, stemt de burger uh, vol goede moed. Als ik uh, nu naar buiten kijk, dan, uh, dan spet het een beetje langzaam. Ik zie in ieder geval de lens van de camera op uh, het uh, rechte stuk uh, in ieder geval dan een beetje nat worden. Uh, hoe is de situatie daar nu? Nou ja, de situatie is eigenlijk als het de hele ochtend is af en toe vallen er wat uh, regen, druppeltjes en dan uh, de nadruk op tjus, want het, uh, ja, het, er valt wat regen, maar niet uh, schrikbarend of uh, genoeg om de baan uh, in die matige conditie te brengen uh, dat we aan uh, regenbanden moeten gaan denken. Of dat uh, later vanmiddag nog wel gaat gebeuren, dat is altijd afwachten. De wolken. Uh, als je zo naar boven kijkt, zitten er genoeg in, maar er uh, valt uh, gelukkig tot nu toe uh, weinig uit. Goed, Willem, volgende wedstrijd die op het programma staat, welke is dat? Dat is de Toelwagen Diesel Cup, die gaan we zo dadelijk uh, zien. En uh, ja, ook daarin hebben we weer de deelname vanuit Zandvoort. En de zijn uh, dit weekend toch wel lekker onderweg, uh, moeten we zeggen. Want uh, dan kijken we even naar de startopstelling van die uh, race en dan zien we. Dat de equipe van uh, Ron Zwart die samen met Marcel uh, van Leen verstart Ja, die gaat al uh, als vierde van start Gisteren zijn ze derde geworden in deze race. De race gisteren werd gewonnen uh, door de equipe uh, Jackie van den en uh, Frankenhout. Christian Frankenhout. Die rijden eigenlijk buiten mededinging mee. Dus uh, ja. Vandaar dat uh, Zwart en Van gisteren als vierde eindigde uh, een plaatsje opgeschoven uh, naar de derde plaats. Tweede, daarin start uh, Jeroen Dik uh, in de uh, Volkswagen Diesel. En uh, ja, we vinden wederom terug uh, op plaats drie. Dan uh, Jeroen Breikemolen die met uh, Henry Sumbrink uh, voor start gaat in deze Toelwagen Diesel Cup. Ja, uh, hoe laat uh, kunnen we de start uh, verwachten van deze wedstrijd? Uh, als het goed is gaan we om vijf over uh, gaan met uh, licht op groen. Oké, okay, nou dan uh, zullen we ons uh, wel weer uh, gaan melden. Uh, dankjewel uh, voor, uh, voor dit uh, moment. We gaan weer verder even met een stuk muziek. Dat doen we met de Truths. Dat is, als je naar buiten kijkt, een paar uh, regenspatjes. Meer is het niet. Maar het weerbericht uh, zoals wij dat voordragen. Dat doen we natuurlijk uh, van uh, onze weergoerder Lex van der Horen. Uh, vandaag is het uh, in de ochtend. Een met de bewolking, gevolgd door wat regen. Nou, dat merken we nu. Matige aan zee, vrij krachtige tot zeer krachtige nee, ik zeg het verkeerd. Matige aan zee, vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur in Zandvoort bedraagt op dit moment 16 graden. Tenminste, dat uh, is een beetje het uitgangspunt Morgen is het meest bewolkt met af en toe regen, matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur is dan 1 graadje meer, wordt 17 graden. Malenmiddagtemperatuur is 17 graden en de zeewatertemperatuur aan de kust bedraagt op dit moment zo'n 17 graden. allemaal wel over, hoor. Dat uh, hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Twaalf minuten voor één. Het was David Guetta samen met Kelly Rowland die in een zeer verleden ooit nog eens deel uitmaakte van Destiny's Chat. De zomerhit van, geloof ik, vorig jaar. Uh, nou, in de zomer. De zomer is bijna voorbij. Hoewel, uh, gisteren toch wat een beetje op het strand uh, een klein beetje nog deed denken aan een beetje zomer. Maar er stond wel een fris video, hoor, jongens. Het, uh, als je je hoofd om het... Uh, om het, ja, ...om het schot heen deed, zeg maar, om, het, om de windschermen heen deed... ...nou, dan was het toch wel een beetje kiligile. Dus het was niet wat je zegt, nou poepoe. 11 minuten voor één. Nou, we gaan eens dus eventjes kijken wat er zo dadelijk gaat gebeuren. Wat, wat ik wel weet is dat onze vrienden die in, de, ja, in die corvette vooraan rijden... ...nee, sterker nog, die Ford Mustang die zeg maar, het hele veld opwacht bij de start... Dat is een beetje de safety car. Daar zitten twee jongens aan boord... Uh, de een heet Gijns, de ander heet uh, Robin. En ze luisteren altijd naar uh, het, uh, dit gedeelte als wij aan het uh, uitzenden zijn van een raceweekend. Dus heren, welkom dat jullie ook uh, even mee mogen genieten. Straks uh, gaan we natuurlijk uh, de wedstrijd uh, volgen. Vind ik altijd wel leuk uh, dat er ook gewoon uh, in de safety car van het circuitpak Zandvoort wordt meegeluisterd. Misschien dat uh, wij het nog wel eerder weten dan dat zij het weten. Hoewel, uh, dat is ook niet altijd waar. Want de heren gaan vrij snel de baan op als er stront aan de knikker is. Dus dat kan ik er dan ook nog wel bij vertellen. Juist, zij was deze weken toch ook wel in het nieuws geweest. En dat heeft allemaal te maken met het record wat gevestigd is in Landen. Ze heeft namelijk het oude all-time record van verkoop van platen gebroken van Michael Jackson's thriller. En ze komt uit Nederland... En hier is het verhaal waar hij mee begon. Carol Emerald. En aan het eind van het jaar zal ze gaan optreden in de Heineken Music Hall. Back It Up was haar moment van 2009. leuk vindt net van die camera die op, zeg maar, op het beeld staat, gericht op de Tarzanbocht, maakt hij een zwenk naar het team van Peter Stoks. Maar uh, daar zit op dit moment Rob Campus en die heeft een boek uitgebracht, uh, Inhaalrace heet dat boek. En voor de mensen die daar nu aanwezig zijn, uh, kan daar het een en ander worden uh, gekocht aan dat uh, boek. Tenminste, dat boek, uh, ja, je moet er natuurlijk wel wat voor betalen. En daarin beschrijft uh, Campus uh, wat hij allemaal de afgelopen tijd heeft uh, gedaan. Uh, wil je wat meer weten, dan moet je straks even tussen 2 en 5 bij het uh, programma van uh, Rob en Benno uh, luisteren. Want die uh, gaan straks dat interview uitzenden wat ik had gisteren met hem. En daarin vertelt hij uh, hoe hij tot uh, dat uh, boek is gekomen. Dus dat uh, straks, ik uh, vind het wel leuk steeds als hij dat zwenkje maakt uh, naar links. Maar nu doet hij dat niet, die cameraman. En staat hij strak gericht op, uh, op het rechte stuk met links daarvan ergens een safety car. En daar zitten twee luisteraars. Dus dat vind ik altijd wel heel, heel erg uh, prettig om uh, te horen. Uh, muziek uh, van uh, hier uit de buurt. Uh, straks zit ze niet meer in de buurt, want dan gaat ze verhuizen naar Australië. Ik hoop ooit uh, dat we er hier even in de studio kunnen strikken. Uh, ook een singer-songwriter, maar uh, misschien dat ze haar geluk gaat beproeven in Australië. Uh, daar heeft ze ook uh, zeg maar, het, een beetje de fijne kneepjes uh, van het uh, singer-songwriters vak in, uh, in uh, de vingers uh, gekregen. We hebben het over Hadassah. En zij heeft een aardig nummer gemaakt. Tenminste, een heel leuk nummer, zelfs. Want anders zou ik het niet draaien. En dat heet Can We Talk? Tot aan het nieuws van 1 uur.